Deel 44 Hé, hey. Damhuis, wakker worden. Hé. Hey. Uh, wat is dit? Hoe... hoe... Zo. Oh. Lekker geslapen, Dirk? Wat is dit? Wat, wat, wat moeten jullie hier... Auw! Oh. Je had je nog van me te goed, hè? Pff. Mooi. Kant? Ja, nou moet je morgen naar de tandarts, Dirk. Uh. Ik dacht even dat Harry te baal liet zitten. Dat hij de fik in zijn piepshow en die aanval op het café over zijn kant liet gaan. En dat dacht D.D. Klaar blijkbaar ook. Maar nou, daar nou zal die wel spijt van hebben. Ik broed het me... Ja, niet eens kleine Marco'tje. Wie zegt dat is... Zeg... mijn piepshow, toen het oh. uitzicht. Kijk, we kunnen hier ook laten liggen. Is die doodstil, er krijgt geen haar naar. Mijn kleinzoon, Dirk. Mijn kleinzoon, dit jochie is nog geen jaar oud. Ik kon dat verdomme niet weten. Dat hou jij en luisteren. Jij gaat de schade terugbetalen. laten we het afronden op twintig rooien. En dat piepsjoutje van jou... Die ga jij aan mij geven. Ja, duidelijk. Au! Aad. Aad. Aad. Oh. Ad. Ad. Ad.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 Misschien denkt hij wel dat jij hem samen met Hans bedondert. Dat jullie met z'n tweeën die lading achterover hebben gedrukt. Ja. We moeten die Hans als de sildermiet te pakken krijgen. Jij? Ja, dank je. Was het eigenlijk met Harry? Heb je nog wat van hem gehoord? Niet te peilen. Hij huikt zich op de vlakte. Ik kan die zak echt niet zomaar weggeven. Ik moet het toch wel leven? Ja, dat had je dan maar eerder moeten bedenken. Het begint toch een bioscoopje? Een bioscoopje? Ja, seksbioscoop. Nou ja, dat, dat moet je zelf weten. Maar die piepshow. En wij blijven hier net zolang tot jij mij die piepshow geeft. Dat wordt een lang dag hier dan. Oh, mooi. Ah, mooi. Als ik één ding in mijn lijf heb geleerd, dan is het incasseren. Ja. Kun je dit ook incasseren?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 Ik ben de beroemdste niet, Dirk, dat weet je. Pa! Even hey, effe niet zeuren naar John. Een mens moet kunnen leven. Dat is Daarna toch... Dan ga jij Dirk netjes wegbrengen. Wegbrengen? Ja. Ga maar vast in de auto zitten, Dirk. Pa, er komt een moment dat je spuit gaat krijgen. Maar dat is nou nog niet. En ga je wel achter het stuur. Hoezo wegbrengen? Hij zegt wat hij naartoe wil en jij brengt hem weg. Ben ik duidelijk? Wat is dit? Wij hebben die piepshow, zwart op wit...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 Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Weet je wel, zoiets. Oh, Oké, okay. wie um... ja, ja. wil er een biertje? Oh ja, lekker. Oh man, ik heb een droge keel. Hè? Daar was ik wel aan toe. Hé hey, jongens, hebben we nou genoeg nummers voor het feest? Nog maar acht volgens hmm. mij. Nou, maar dat spelen we ze toch gewoon allemaal twee keer? <laughs> Iedereen is toch dronken of stroomd? <laughs> Als het doorgaat, tenminste. Waarom zou het niet doorgaan? Als ze een bouwvergunning krijgen, dan staat een uur later de MA op de stoep. Daar. Weet je, misschien moeten wij eens naar het stadhuis gaan.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 zo op het station. Al dat gedoe. Al die... die drukte. Kijk, kijk nou dat fruitje. De daarop. Nee, zie je de sjouwen? Die grote koffer? Ja, er kan wel een lijk in zitten. Zo groot is die. Ja, wat wilt u? Die heeft zeker zijn portemonnee laten liggen.